6 uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivenne de Wit. Goedenavond. Ajax voor dertigste keer landskampioen. Feest in Amsterdam. En in minuur. En doden bij betogingen aan Israëlische grens. Dan het weer vanavond overwegend droog. In de nacht kans op wat regen en een minimumtemperatuur van een graad of 10. Morgen overwegend bewolkt. Met plaatselijk wat regen en iets zachter dan vandaag. De dagen na morgen blijft het wisselvallig. De wiel bij de tweede paal, daar gaat hij 1-0 voor Ajax! Het is Simeon die de bal bij de tweede paal kan binnen tikken. En Ajax staat op 1-0. Oh, je... zit hij erin? Hij zit erin. Hij zit er gewoon in in eigen doelpunt. Ai, ai, ai. En nu wordt het wel heel moeilijk voor FC Twente. Doet wat terug. Het is 2-1 door een knal van Theo Jansen. En dan komt het antwoord wel heel snel.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 In het allesbeslissende kampioensduel heeft Ajax dus met 3-1 gewonnen van Twente. Twee goals van Siem de Jong en een eigen doelpunt van Danny Landzaat betekende winst en de titel voor Ajax. Bij Ajax was Siem de Jong met zijn twee doelpunten natuurlijk de grote man. Ah ja, twee goals uh, en een eigen goal, dus ja, uh, dan wordt al snel gezegd. Maar ja, we hebben als team uh, gewoon goed voor gevochten op het laatste. En uh, ja, we wisten dat ze lange ballen gingen geven op een gegeven moment... En ja, dat hebben we op zich wel redelijk tegengehouden. En op een gegeven moment was het gewoon vechten. Al ver voor het begin van de wedstrijd zat de sfeer er goed in daar in de arena. En dat enthousiaste publiek was volgens Jan Vertongen een belangrijke steun voor de Ajaxide. Ja, die heeft ons aangestoken. We wisten als we druk zouden zetten, we weten zelf hoe moeilijk het is om ertussen door te komen dan. het publiek heeft fantastisch geholpen. In Amsterdam snakte iedereen na zeven jaar naar het kampioenschap. De dertigste in de geschiedenis van Ajax.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 Ja, absoluut, absoluut, absoluut. We gaan morgen 100% naar het stadion toe. En dan gaan we ze aanmoedigen. Ja. We hebben er meer uitgehaald dan we verwacht hadden. En volgend jaar nieuwe kansen. Vol ja, juist. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En we gaan er weer voor. En uh, ik hoop dat de binnenstad heel blijft. Het is dood en doodzonde. We waren super dichtbij. Maar uh, met opgegeven hoofd. Ja, het is gewoon zeer, zeer zuur. We hebben een super seizoen gehad. Ja. Wat het, het doet, het doet stomme echt zin. Jullie hadden het echt niet verwacht, hè? Ik sprak je voor de wedstrijd, vol goede moed, ah. kon niet stuk. Helaas niet. Volgend jaar? Volgend jaar weer. De oude markt stroomt leeg. Kopjes naar beneden, hier en daar een traan. Is het erg? Best wel, het is heel grimmig. Want als je ziet, aan de linkerkant was er een krakpartij. Moest er even erbij, hè? Ja, zeker. Uh, ik denk, ja, da, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat soort mensen verzieken gewoon uh, de naam van de club. En dat is zo jammer, want als je zo kijkt naar de rest... Dat is, uh, het was een feest. Ja, het was een feest. En het, het, het is op zich nog steeds een feest. Als je vanaf het podium keek, was het zo dat, dat, de, dat de mensen dan maar... met you, you Never Walk Alone, allemaal met de sjaals omhoog van... Ja, we hebben toch de schaal. Ja, sowieso. Dus, uh, de beker is in ieder geval binnen. Ja, op zijn mens daarna. Morgen toch maar een huldiging.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 Edwin Cornelissen staat op het Museumplein, de plek waar Ajax gehuldigd gaat worden. Uh, Edwin, zijn ze er al met die schaal? Nee, ze zijn er nog niet. Dat gaat nog eventjes duren. Ik denk een uurtje. De aankomst van Ajax staat gepland rond 7 uur. Je hoort op de achtergrond wel dat het feestprogramma is begonnen. Er wordt muziek gemaakt, er wordt naar het publiek gesproken en dat mag ook wel. Want er staan tienduizenden mensen op dat museumplein en die zijn natuurlijk allemaal in blijde verwachting. Ze willen hun kampioenen eren. Voor zover ik dat hier kan nagaan gaat het allemaal in een goede sfeer. Natuurlijk de mensen die hebben wel het een en ander op. Maar mensen zijn vooral heel erg blij en heel erg trots op hun club. Die dan eindelijk na die zeven jaar weer eens een keer een titel heeft kunnen pakken. Daar hebben ze echt naar gesmacht. En wat je heel veel hoort in Amsterdam... dat is dat die derde ster verdiend is. Die staat voor de dertigste landstitel van, uh, uh, van Ajax. Dus die is, uh, die is in de pocket van Ajax. Dat vinden de supporters mooi. En uh, die zijn dus maar wat blij dat ze het feestje kunnen vieren... op het Museumplein. Een feestje dat dus begint met Ajax om zeven uur. En dat naar verwachting om acht uur zal zijn afgelopen. Maar ik kan me zo voorstellen dat het feest volgens in de stand nog wel even doorgaat. We gaan het zien. Dankjewel Edwin Cornelissen. Van en naar Alkmaar trouwens rijden de rest van de dag geen treinen... omdat een vrachtwagen met een kraan de bovenleiding kapot heeft getrokken. En de stemming is dus onder meer lastig voor supporters van Ajax... die in de buurt of ten noorden van Alkmaar wonen... en vanavond nog naar huis moeten.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 Nou, de meeste mensen die voelden zich gesterkt... door de revoluties in de Arabische landen... en door het feit dat de Palestijnen voor het eerst sinds jaren... weer eens één een zijn, ook al is dat misschien cosmetisch. Daardoor was het uh, groter en zag je dus ook vanuit de buurlanden... de Palestijnse vluchtelingen richting de grenzen trekken... met bussen vol vanuit uh, Libanon bijvoorbeeld en vanuit Syrië. En daar hebben ze dus ook daadwerkelijk naar de grens gelopen... en probeerden ze de grens over te steken. Op dat moment heeft... Uh, Israëlische militairen het vuur geopend. In Libanon zijn daar tien doden bij gevallen, Syrië twee... en ook in Gaza is iemand neergeschoten. Jij was vandaag in Ramallah, een stad op ja. de westelijke Jordaanhoever. Um, hoe was het daar? Een beetje ritueel zeg ik oneerbiedig, omdat elke jaar met de herdenking van de catastrofe zoals de Palestijnen de Stichting van de Staat Israël noemen, de Nakba, eh, loopt het daar uit de hand. Zie je dat eh, er traangas afgevuurd wordt op Palestijnse demonstranten die eh, stenen richting het Israëlisch leger gooiden. Ook dit jaar was het daar wel groter, meer mensen en die mensen die zeiden eh, ook weer datzelfde tegen me. Eh, waarom, zeggen ze, eh, mogen mensen in Egypte? In uh, Sybië, Syrië, in Libië en in Tunesië wel strijden voor democratie en vrijheid. En mogen wij dat niet? Dit is precies dezelfde strijd, zeggen ze eigenlijk. Maar 14 doden, zeg je, onder Palestijnen die vanuit uh, onder meer Libanon en Syrië Israël binnen wilden komen, of in ieder geval ja. aan de hekken hingen. Uh, heeft, uh, dat is behoorlijk ernstig, heeft de, Syri of de Israëlische regering al gereageerd hierop? Uh, de premier Netanyahu die heeft uh, gezegd... ik hoop dat het snel kalm wordt, maar wij zullen onze grenzen verdedigen. En dat is wat we vandaag hebben moeten doen. Correspondent Sander van Hoorn, dankjewel. De politie van Duisburg heeft tijdens de Love Parade grote fouten gemaakt. Dat blijkt uit een rapport van het Openbaar Ministerie... waaruit Weekblad De Spiegel publiceert...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 Nou, ik, wij vertrokken uit Petersburg zondagavond en in de nacht, of vrijdagavond, sorry. En uh, in de nacht uh, merkten we al wat storingen her en maar dat zette niet door. Maar op, uh, de vol daar volgende ochtend om negen uur was er een enorme explosie en toen uh, viel dus alle verlichting en stroom uit. Toen bleek dat één hoofdmotor het op een of andere manier of de generator daarachter het begeven had. Toen heeft de, de, de directie, noem ik het maar even, het management, ik denk de foutieve beslissing gemaakt om dan op één motor, maar uh, niet Kopenhagen aan te doen, maar meteen door te varen naar, naar Engeland op één motor. Ah. Nou, prompt een paar uur later begaf de andere motor het, want die werd al Ook met de knal? Dus ja, nou, ja, alles viel weer uit natuurlijk, want we hadden sinds de eerste motor vanochtend dus, hadden we ook geen stroom meer. Vanochtend dus de tweede motor. Dus dat houdt in dat alle functies in dat schip, alle andere functies vallen uit. En wat en betekent dan dat? Heb je, dan heb je dus niet meer alleen het technische hoofdprobleem van die motor, want we dreven dus eigenlijk stuurloos rond. Mm -hmm. Maar gelukkig was het voor rustige zee. Maar het hoofdprobleem wordt eigenlijk de hygiëne. Want alle toiletten lopen vol en het stinkt dus alsof je op één grote beerput leeft. Ja. En ja, de voeding die je krijgt is natuurlijk ook niet meer verwarmd. Het was koude voeding, maar dat is het minst ernstig eigenlijk, vind ik. Het grootste probleem, naar mijn idee, is juist de hygiëne. Wat nou, dat betekent dat nog concreet? Wat, dat betekent dat? Nog ja. wat betekent dat concreet? Wat zegt u? Nou ja, als wc's en dergelijke het niet meer doen... Wat... Nou ja, dan lopen ze over dus. Ja? En uh, mensen gaan dus allerlei dingen proberen in plastic zakken om het overboord te gooien... Om maar, om maar wat krijt te raken natuurlijk. Ja. Of mensen gaan in een hoekje van het dek ergens dan plassen. Dat soort dingen zie je gaan gebeuren. Ja, weet u of er genoeg eten is? Ja, nou ja, genoeg eten is niet zo belangrijk. Ik bedoel we verhongeren niet. Er zijn altijd uh, koude broodjes en zo. We kunnen nu wat, uh, wat koud buffet nemen. Maar het probleem is dus wat ik net zeg... Uh, de verleden, er is nergens stroom. De hutten, als je in een hut bent, zie je hem niet meer. Je moet via de gang noodverlichting iets zien te vinden... en je deur met je koffer. Dan kan je nog iets vinden. Maar goed, dat is ook overkomen. Ik denk het gewoon hoofdprobleem dat dat pure hygiëne is. Ja, meneer Kolleman, is u, u nog... Dat, uh, Ik moet het even kort houden. Is u ja. nog uh, verteld wanneer uh, er sleepboten arriveren? Dat zijn hoofdproblemen. Uh, er worden slecht geïnformeerd en al drie keer is gezegd... Uh, de sleeboot komt, maar die komt nu weer vanavond... en dan zijn we misschien... nog echt in Stockholm... Treedpro... Ja, daar valt de verbinding helemaal weg. Uh, meneer Kolleman, als u mij nog hoort... heel veel sterkte daar aan boord van dat uh, cruiseschip... dat uh, door technische problemen... twee motoren, alle mo twee motoren zijn eruit... Uh, stil ligt op de Oostzee. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Jolande van der Velden... Met één file op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de randweg Dordrecht ligt, uh, staat twee kilometer. Ligt daar een lading hout op de weg, wordt opgeruimd. De rechte reishok is daar dicht. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Ajax is voor de dertigste keer landskampioen. En daardoor is er feest in Amsterdam. Goedem. Maar een mineurstemming in Enschede. Uh, groeten terug, Jolande. En uh, zeker veertien doden bij betogingen aan Israëlische grens.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 Heeft iemand mijn fles gezien? Verdorie. Zeg, die troela huppelde flut. Possik de Bruin is niet gesignaleerd, wel? Nee, die durft zich hier niet meer te vertonen. na haar kleingeestige lastercampagne. Terwijl ik in Den Vreemde iets groots aan het presteren was. liep zij rond te bleren dat ik er met de kas vandoor was. Beef. Vol bijzondere mensen en merkwaardig geluid. Daar staat de meneer van het bestuur u al op te wachten. Wilt u misschien iets drinken? Ja, mensen, kom snel binnen, nergens aan zitten, alstublieft. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, want dit is wel een hele speciale en feestelijke aflevering van Instituut Itserda. Nee, afblijven, nee, niet aankomen, zeg ik. Wel aan. Ik ga me nog even moed indrinken voor mijn speech van zometeen en ik geef u over aan de vertrouwde en warme stem van onze ceremonemeester van vanavond, Pieter van de Wielen. Hey! Ja, welkom luisteraars. Het is inderdaad een speciale aflevering van instituut Itzerda vandaag. Het is hier wel natuurlijk uh, een enorme bende in ons iets wat vervallen. Instituut nog iets vervallener dan voorheen. Overal waar ik kijk, plastic buizen, houten, betimmering... en, uh, en alle restanten van een Oost-Europese groep bouwvakkers. U kent dat wel, lege blikjes, Red Bull en energiedrankjes... halve tubes, peurschuim, siliconenkit, stukken pleister... Die komen van de mooie ornamentjes van het monumentale plafond... van dit prachtige instituut. Wat is er nou aan de hand? Nou, We hadden dus het verhaal van dat bestuurslid, de heer Kok. Die was er vandoor met 25.000 euro. Wij dachten fraude. We hadden een opsporingsbevel uitgevaardigd. Maar wat blijkt, hij is naar Polen gereisd... en heeft al daar buizenpost aangeschaft. Ja, Beneden in de kelder staan nu zware motoren en compressoren... die dreunen om met grote kracht geperste lucht... door dat systeem te peuren en... Uh, ik, volgens mij zie ik hier een barst in een van de dragende muren van dit het, uh, instituut. Is champagne. Oh, een lekker glaasje champagne. Wow. Nou ja, ter viering van, van dit. Want er, uh, op de andere etage is nu ook een receptie aan de gang. om, om, de, om het uh, ja, aan te kondigen. Hè, om, om het in te luiden, die, uh, die buizenpost. Poxta Pneumaticna nou, heet het trouwens, in het pols. Zie ik hier op de gebruiksanwijzing van de buizenpost. En dat allemaal in de tijd van, van e-mail. En, en, en van, van glasvezelkabels, waar is het eigenlijk allemaal goed voor? Ik heb nog wat uh, reacties van luisteraars trouwens uh, uh, van buizenpost.eu. Gefeliciteerd met de aanschaf van dit prachtige systeem, dank. Trouwe luisteraar Alwin uit Thailand stuurde een zelfgemaakt gedicht. Daar komen we misschien straks nog even aan toe. En wat? Oh, ik moet overschakelen. Landgenoten... Het is mij een eer en een voorrecht, om namens het voltallige bestuur... u allen hartelijk welkom te heten op deze feestelijke locatie. APPLAUS er is de afgelopen twee weken in dit instituut door talloze, hardwerkende bouwvakkers van Poolse origine... gewerkt en getimmerd en geboord en geschroefd om hier werkelijk iets groots neer te zetten... Ik heb zelfs een paar Poolse woordjes geleerd de afgelopen dagen. Kurva Jasna. Goedemorgen. Maar, vrienden van de radio, het heugelijke nieuws is... ...Institut Itserda is vanaf dit moment trotse eigenaar van een originele buizenpost. Een buizenpost. Voor onze wat jongere luisteraars. Een buizenpost is een prachtig systeem waarbij alle afdelingen met elkaar verbonden zijn door buizen. Waardoor je kleine hoeveelheden materiaal kan verzenden. Niks meer trap op, trap af. Tijdverlies. Blijven hangen bij een collega van een andere afdeling. Dat is allemaal verleden tijd. Dankzij dit verfijnde snufje techniek. Het is jammer dat onze efficiency manager mevrouw Suzette Possing de Bruine hier niet aanwezig kan zijn, want in efficiency hebben wij nu een flinke slag geslagen. Ik zal nu hoogst persoonlijk door middel van een druk op deze knop onze nieuwe innovatie op plechtige wijze openen. Daar gaat hij. Ja ja, ja. Het werkt voortreffelijk. Ja, allemaal. Kost het per cent, maar daar betaal je dan ook voor. Hey, waar rempel? Daar is die kokertje. Daar gaat het open? Oké, okay, nou, dan staat er Ajax-kampioen, hoera. Nou, hebben we daar dan buizenpost voor aangeschaft? Oh, en er zit er een usb stickje voor de technicus. Die zie ik aan de andere kant van het glas daarmee worstelen. Als feestelijke opening van onze nieuwe buizenpost presenteren wij u een prachtige documentaire over... Buizenpost En dan hebben we het niet over zo'n interne installatie waarover wij nu uh, beschikken. We hebben het over echte stadsbuizenpost. Stel je eens voor hoe dat zal klinken. Het woord is aan Martin Minkema. Praag. Wenen. Berlijn, Budapest. Londen. Parijs. Marseille... Rome... Milaan... Turijn... Nuremberg... Leipzig... München... Hamburg... Bremen... Rio de Janeiro... New York... Philadelphia... Boston... Ze hebben allemaal stadsbuizenpost gehad. En alleen de pneumatische post van Praag is nog in werking. Die hoort u hier. Schitterend geluid. Ik durf er nauwens doorheen te praten, want ik denk dat ook deze laatste levende buizenpost... binnenkort als een kilometerslange dode pier onder het wegdek van Praag ligt. Je moet het zien als een soort mini-metro onder de stad... van tientallen soms zelfs honderden kilometers lengte... waarin telegrammen, brieven en zelfs hele pakketten... heel goedkoop en heel snel, met ongeveer 10 meter per seconde minimaal... kunnen worden vervoerd. En dat door middel van luchtdruk... in een buisje van zo'n 4 tot 7 centimeter binnen Maar het is afgebroken. In West-Berlijn 1972. In Oost-Berlijn in 1977. Afijn, hier loop ik door het Postmuseum van Berlijn achter Wolfgang Wengel aan. Hij is conservator en weet als enige in Duitsland alles van de Berlijnse roerpost. De aanvang van de, de Berliner Roorpost ligt bij 1865. In 1865 is, is het begonnen met die buispost... We zijn nu onderweg naar het voormalige hoofdtelegraafkantoor van Berlijn... aan de Oranienburgerskrasse. En Wolfgang Bengel heeft hier jarenlang gewerkt... want hij was in dienst van de Oost-Berlijnse Telecommaatschappij. En hij vertelde me zojuist dat het hele gebouw vroeger vibreerde... van de buizenpostmachines in de kelder. En dat moeten nogal zware machines zijn geweest, want het gebouw is enorm. Na het sluiten van de Oost-Berlijnse stadsbuizenpost... Eh, zijn de machines niet op de schroothoop gegooid. Nee, de buispostkelder is eenvoudigweg op slot gedaan. En alles staat er nog. Het is een industrieel monument. En dat ook officieel. Hè? Daar heeft wengel voor gezorgd. We gaan naar binnen. Alles. Alles nog intact. Alsof het onderhouden is. Maar alles is op een gegeven moment gewoon gesloten hier... De deur is dichtgetrokken. Het ruikt, het ruikt als stof, maar een heel bijzonder, heel bijzonder soort stof, geurtje. Uh. Het is een soort, een soort stof en olie samen, mm -hmm. staub en oe. Ja, genau zo is het. Staub en Öl. En nu staan we voor de eerste inrichting, de Roorpost. De eerste, eerste buispostinrichting. Het is een hout, houten kasten, om grote stalen machines heen gebouwd. En de voorkant van die kasten, een soort laadje. In het laadje een stuk canvas en daarop viel dus de buis. Ja, het werkt allemaal niet meer, natuurlijk nu, maar het zou zo kunnen werken. Ja, in Groningen kunnen die heute nog arbeiten. Niets, niets is werkelijk kapot. Niks nee, kapot. Nee, nee, nee, nee, kapot is hier niets. De wanden zijn overal wit betegeld, de zware bedieningspanelen zijn manshoog en zijn van zijn, zijn van marmer. Heel erg mooi. De, de marmeren panelen naast elkaar die sluiten qua structuur... heel mooi op elkaar aan. Er is, er is echt gedacht aan het vervaardigen van industriële schoonheid. En dat dus in een kelder waar geen publiek kwam. Heel bijzonder. Alle compressie- eh, en eh, vacuummotoren voor de lucht in de buizen... staan de beton. En, en, en dat beton staat dan weer op veren. Dat kun je heel goed in een soort cadans eh, brengen. Klinkt zo. Gek idee om met een... Enkele voet vele tonnen te kunnen laten bewegen. Wengel vertelt over de techniek van de kast, waarmee je Post kon verzenden en ontvangen. Sie müssen zich voorstellen, dat die Büchse met ongeveer 60 kilometer im Rohr zich beweegt had. En met diesen 60 Kilometer zal ze nu aus dem Rohr austreten. En deswegen waren bestimmte Bremsvorrichtungen in das Rohr einge eingebaut, zodat die Büchse een eine, eine weiche Landung vollziehen kan. Het was zo dat met 60 kilometer per uur zo'n capsule door, door de pijp raast. Maar ja, als je met 60 kilometer per uur aankomt... dan uh, is dat, uh, kan dat ongelukken veroorzaken. En daar waren verschillende vertragingsmechanismen ingebouwd. Wat zijn deze zwarte kasten? Wat is dat? Dat zijn uh, kabelverzweiger. Die, Kabelverdelers. Die oorpastvaarroren worden grundsätzlich van... Kabel begeleidet, kabel die enerzijds die steuerung der weichen... die in die vaarroren eingebouwd waren. En zum anderen aber ook die signalrückmeldung. Je is allemaal kabels die liepen mee met de buis door de stad heen? Om ervoor te zorgen dat op, op de juiste momenten de juiste wissels omschakelden. Zodat de, de, de capsules of de rijvercapsules, maximaal tien zie ik daar... op het juiste momenten naar beneden of opzij vielen... Naar de plek waar ze uiteindelijk naartoe moesten. En dat Kuriosum hier besteht darin, dat we in dem ehemaligen Ostberlin sind. Dat die Schaltkästen, aber durchaus auch während der gesamten DDR-zeit, die Bezeichnung van Westberliner Postämtern beinhalten. En zich over die gesamte DDR-zeit gerettet hebben. Dus gedurende de, de gehele DDR-tijd hebben deze Kasten nog steeds. Het opschrift behouden van, van stations die helemaal niet meer. die eigenlijk helemaal niet meer waren. die, die niet meer gebruikt werden. want voorkomen afgesneden waren van het oosten hier. Dus die, die kabel waren zwar gesneden. De die kabels waren doorgesneden. maar het opschrift bleef. En de kast bleef ook staan. Haupttelegrafenamt Neukölln. West-Berlin, genau. aan Steglitz. Wieder West-Berlin. En aan... Tempelhof, of weer West-Berlin. Of West-Berlin. Allemaal oh, kassen die daar, die daar als een soort spoken stonden. Ja, ja. Und... Die geister. <laughs> Und... die spoken die herinneren aan het verleden. Was trein is door een zo wonderlijk. of <laughs> me. Juist. Praag. Hier is nog buizenpost. Glimmende machines met zwanenhalzen. Geweldig. Dat is geweldig. Maar hoe kan dit? Waarom bestaat het nog? Hoe kan dat dat dit hier nog wel bestaat? U hoort van Slava Bakistoa, die de buizenpost al sinds 1956 dient... En ze spreekt je met vakland Sra, persmedewerker van SPT Telekom... eigenaar van de Posta, zoals de buizenpost hier heet. Sra vertelde me dat Tsjechië een grote achterstand heeft met telefoon-aansluitingen. Maar dat er nu maar liefst een half miljoen per jaar bijkomen. Een half miljoen. Dat is dus, dat is dus de reden geweest van de lange adem van die Posta. Er was hier simpelweg nooit een modern communicatienetwerk. Prostě má svoji tráť, jede přes jednu poštu, přes druhou poštu, jo, to se nám tady ukazuje na těch, mm -hmm. že teda jede správně, zelená, že jo, když skočí, tak skočí tady na tuhle su další, na tuhle mm -hmm. další a pak když dorazí do cíle, tak se nám tady objeví ta výhybka. Říká, že se tam něco, ze z toho kouří, co to je? Pakistoa vertelt over onwetende wegwerkers die vorig jaar zomaar een stuk van de Praagse pneumatische buizen sloopden en het gat met asfalt vulden. Ze hadden geen idee van de puteroepniposta. En dat is wel te begrijpen, want het is weliswaar een stadsomvattend netwerk van ruim 50 kilometer lengte, maar het is gesloten. Het is zo'n gesloten netwerk. Het werd in de communistische tijd vooral gebruikt voor communicatie... tussen de officiële staatspersbureaus en krantenredacties. En nu gebruiken banken het systeem af en toe voor afschriften. Maar het is heel, heel erg rustig vergeleken met 10, 20 jaar geleden... toen er honderdduizenden berichten per maand door die buizen liepen. Dus waarom de lijntjes vanaf de bestaande stations niet opgesteld voor publiek? Toch? Dat dat zo'n gat in de markt zijn. Ja, als je er niet mee denkt. Ik dat is. een De heb nog een paniek. Ja, ik heb nog een paniek. Ik heb hier een Ik heb een een Ik heb een Kom bericht, tiko nou, dobri. Tak yo, anon. Tak ahoy, dobro. En dan gaat mevrouw Bakisto haar handen wassen. Want de honderden capsules van vandaag hebben hoestig stof op haar handen achtergelaten stof, staal en geschiedenis. systeem, toch jammer dat het verdwenen is. Hè? De buizenpost. Zes jaar geleden bij een overstroming is die in Praag uh, definitief beschadigd geraakt. Gaat er ook nog het verhaal dat de VPRO zelf ooit de uh, Buizenpost bezat. En uh, dat zou dan zijn om, uh, om op de redactie snel boodschappen heen en weer te kunnen sturen. Fijke Salverda die zou het hebben bedacht. Maar er zijn ook weer mensen die zeggen dat Tom van der Graaf met het idee was. Uh, oh, daar komt -ie weer. En uh, even kijken waar, waar die, die buizenpost. Uh, Blijft. Ik dacht dat ik hem hoorde, hier ergens. En, oh ja, hier in de verte, daar komt hij. Kokertje, kokertje openmaken, biertje. Ja, de volgende bijdrage is buitengewoon leuk om te luisteren voor presentatoren die zich vaak verspreken wie ze daar dan ook mee zouden bedoelen. Barry White. Oh, dat is leuk. Het gaat over Barry White. U weet nog wel, de, de zwarte zanger... met zijn mooie, diepe, warme stem... die menig dameshart deed smelten... en die worstelt een beetje als hij een tekst moet voordragen. Hi, this is Barry White. Please join me on Friday, Saturday and Sunday, May 8th, 9 th and 10th. For the first, for the first fucking thing. I'm cutting the fucking spot, Tony. Here. Yeah. Hi, this is Barry White. And Paul Quinn College cordially invite you to a weekend in Texas on Friday, Saturday, one more time. Saturday and Sunday. Shit. Hi, this is Barry White. And Paul Quinn College cordially invites you to a weekend in Texas on Friday, Saturday, and Sunday. May 8th, 9th, and 10th. As the... Uh, shit! Hi, this is Barry White, and Paul Quinn College cordially invites you to a weekend in Waco, Texas. Friday, Saturday, and Sunday, May 8th, 9th, and 10th. This gala weekend will include the welcoming of celebrities reception on Friday, the first, second, and third rounds of tennis tournament. The first, second, and third round. Of Hi, this is Barry White. And Paul Quinn College cordially invites you to a weekend in Waco, Texas. Welcoming celebrities, a reception on Friday. Let's take it after the 8th, 9th, and 10th. Okay? Do it over. Fuck it. Hi, this is Barry White. And Paul Quinn College cordially invites you to a beautiful weekend in Waco, Texas on Friday. This asshole fucked these words up, man. I mean, he's got words that he don't even need. Hi, this is Barry White. And Paul Quinn College cordially invites you to a beautiful weekend in Waco, Texas. Friday, Saturday, and Sunday. May 8th, 9th, and 10th. This gala weekend will include the welcoming celebrity reception on Friday, the first, second, and third rounds of the tennis tournament, the Barry White concert with the Love Unlimited Orchestra, of course, and the post-concert reception on Saturday. And a championship semi-finals. Oh, fuck this shit, man. I'm gonna lay cut this shit off. All right, fuck this. I'm going to take it up to uh, concert and Love Unlimited Orchestra. And that's where I'm going to stop at. So get your tickets now. Hi, this is Barry White. And Paul Quinn College in cord cordially, shit, cordially invites your ass to come on down. Hi, this is Barry White. And Paul Quinn College cordially invites you to a beautiful weekend on Friday, Saturday. Just a bit. um, God. Zie je wel, zo makkelijk is het niet een tekstje voorlezen. Verspreken kan de beste overkomen. Barry White was dat. Hé, hey, er is telefoon. Hallo? Ja, hallo, hier posten ik de bruin aan. Oh. monitor. Oh ja, onze, onze, wat bent u ook alweer, coachingsadviesorganisatie, ja. mevrouw. Ik ben Efficiency monitor en ik vraag me nu wel serieus af of het on van een bestuurslid werkelijk voor 25.000 een tweedehand duizendpost post heeft gekocht in Polen. Nou ja, innovatie is toch een belangrijk uh, goed, mevrouw Possing de Bruyne? Innovatie, innovatie. Kunt u me iets ouderwetser noemen? Dit is totaal niet efficiënt in deze tijd van internet. Ik neem het van u aan, want, want bent u echt zakenvrouw van het jaar 1986? Is dat, oh, dat een titel echt, die... Echt, echt, echt, echt. Er Het is één zakenvrouw 1986. Dat is ik, Suzette ze Posing de Bruyne... Oké, okay, en wat gaat u hieraan doen aan het uh, zinloos besteden van 25.000 euro aan een tweedehands buizenpost, mevrouw de, post, de, ja, de ik, Bruyne. Uh, kan stellen, Ik kan een paar stellen. Ik heb geconstateerd dat er tot de geld ontbrak. Dat is ook mijn taak. Aan de kas. En ben dus blij dat iemand is opgevallen, zeg. Ik vind uw toon nogal opgewonden. Mag ik dat zeggen? Dat, Vraag dat je ik u ik me toch af waarom we nooit die naam van dat bestuursmannetje horen. Huh? Wat denk je wel? Die meneer Kok. Dan begrijpt je ook waarom nooit naar Engeland gaat, hè? Dat zijn vrouw, joker. Ja, nou, ik vind, uh, vind dit efficiency gedoe uh, nu alweer een beetje doorgeschoten. Ah, gelukkig, er is buis op mevrouw De Bruyne. Ja, wat is dat? Dan word ik gewoon weg. Ik vermoed dat die andere handtekening die hij heeft gebruikt, dat hij zelf even valt. Kijk, ik heb een briefje gekregen uit een kokertje. Nou, dat is leuk. En wat staat er nou weer in? Ja, er was nogal wat rommel vanwege de buizenpost. Gaat in de muur, gaat in de vloer. Herrie, dikke lage stof. En we hebben een nieuwe aanwinst. Een receptioniste en gastvrouw in het instituut, Gabriella. En die gaat ons nu een mooi Eskimo-verhaal vertellen. Oh nee, je moet, moet Inuit, moet je natuurlijk zeggen. Want Eskimo is beledigend. En Inuit hebben wel honderd woorden voor Eskimo. Nou ja, we gaan eens luisteren.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 Nou, ze hebben gekregen vier honden en nou ja, was leven goed. Zij liep steeds op die vieren poten in die hond achter haar. Was goed, maar die vader kwam een keer per maand vlees brengen. Maar die dochter gaat zo gekken, zoveel jaren. Zij gaat zo gekken aan die vader. En toen, ja, toen de kinderen, die kinderen, die waren een beetje, ja, volwassen. Zij hebben gezegd tegen hen, jongens, luister, Als opa komt, jullie moeten tegen hem omdraaien en hij moet verdronken. Omdat hij heeft voor voorkeer gedaan. En inderdaad, ze hebben die bootje, zo, die kajak, omgedraaid en opa was ver, verdronken. Nou ja, toen die opa was verdronken, was geen voedsel meer, was niks om te eten. Maar wat die moeder, zij liep met zo'n zo soort bootschoenen. ja. En toen ze die, die zolen eraf gesneden en in het water gedaan. En zij hebben een beetje voedsel gedaan. Oké. Okay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 Ja, hé, hey, daar komt het kokertje alweer. Ik krijg er echt schrik in, in die buizenbos. En een briefje. Instituut Itserda heeft zijn wortels diep in de samenleving. Vandaar dat de volgende bijdrage in deze uitzending financieel mede... Dat gaan we nou krijgen zeg... mede mogelijk is gemaakt door de BNV, de Bond van het Nederlands Verenigingsleven. Nou ja, en dan komt hier de tekst. Het is de afgelopen week echt zomer geweest... dus het laatste waar u waarschijnlijk aan dacht... is aan de oude man met de witte baard, het witte paard en de mijter. Maar... De Sint-Nicolaas-inpakpapier-verzamelaarsvereniging... heeft zojuist zijn jaarlijkse ontmoeting gehad. En ze kregen een rondleiding door een pap pakpapierdrukkerij. In een gemoedelijke sfeer gingen ze daar uh, ruilen. Want ze sparen dus Sinterklaas-pakpapier. En juffrouw Anne was erbij. Sinterklaas-inpakpapierverzamelclub. Ik had er nog nooit van gehoord. Dit is de hele club van Nederland. Ja. ja. Ah, fantastisch. Ah, dat is mooi. Nou Nogmaals, allen van harte welkom. Homark, wat doet Homark? Kennen jullie Homark? Wij zijn uh, de grootste fabrikant van inpakpapier van Europa. Wij doen nu alleen dit jaar op jaarbasis drukken wij alleen 220 miljoen meter papier. Ja, dat kunnen we dus inderdaad vijf keer de aarde inpakken. <lacht> en ik zeg erbij, als het moet, kunnen we er ook nog een strekje op toe doen. Ik ben Frits Gersen en uh, ik heb dit vandaag georganiseerd. Het is dus de Sint-Nicolaas -Sint Impactpapier Verzamelaars Club. Uh, wij gaan vandaag onze jaarlijkse bijeenkomst houden. En dat houdt in dat we vandaag dus eerst een, een rondleiding door deze fabriek krijgen... En dan, eh, dan, dan, dan, dan barst het los. We gaan voornamelijk ruilen en bekijken van elkaars materiaal. En dan hopen we niet dat we huilen naar afloop, maar dat is nog nooit het geval geweest. We gaan nu de fabriek in. Oh, je ruikt echt een beetje de inkt en een beetje stofgelucht. <lacht> Wat is uw naam? Maarten Tromp. Ik verzamel Sinterklaaspapier en ik verzamel Ansichtkaarten van Sinterklaas. En ook als kaarten van de plaats waar ik woon. Dus uh, Nieuwegein. Waarom vindt u het zo leuk? Um, het is uniek, Sinterklaaspapier. Het bestaat niet meer. Maar ouder dan vijf jaar bestaat het niet meer. Dus, uh, nee. Iedereen heeft het altijd weggegooid. Alleen de mensen die je hier bij elkaar zitten, die hebben de afgelopen misschien twintig jaar wat bewaard. En dus ja, onze verzamelingen die lijken natuurlijk ook erg op elkaar. Maar toch kom je telkens dingen tegen die je de vorige keer niet zag. Dat is, dat is wel spannend. Dus, uh. Moet je kijken. Oh, oh, wat vind je ervan, van al die rollen? is allemaal torens van pakpapier. En dan 10.000 ja. meter per ja. rol. Uh, dit is imposant. Kilometerspapier. Moet je kijken of je papier misschien ja. nog ziet. Ja, moet wel ergens natuurlijk staan. We hebben Sinterklaas rollen gevonden. Daar gaan we op de foto. Wauw! Kijk, ja. <grijg> ja, ja, hier is helemaal bovenop. ik ja. er nog even een foto nee, van je op. maken? Vind ja. je ja. dat leuk? Ja. even het is snoezig met die pietjes. Van die kleine kindpietjes. En dat is al jaren is dat ook uh, weer in de mode. zeg maar. Hè? Van, van rond het jaar 2000 krijg je papieren. Met dan van die hele kleine kindpietjes erop. En dat is vreselijk leuk. En dan maken ze ook wel dit dessin nu met die kleuren. En het jaar erop doen ze het weer met andere achtergrondskleuren. Ik heb het gevoel dat, dat dit een nieuwe kleur is. Bij dit papiertje heb ik deze kleur nog niet gezien. Dus dames wat gaan we doen met die rol? Wat we doen met deze rol, even kiepen en dan allemaal, hoops, uitrollen. Even kiepen? Ja, ja, zo, zo. omkiepen. En voor, dan even, en allemaal een oh. stukje ervan. Wauw! En dan kan je ook gewoon even, om een moment, je kunt het even behakken of zo. Ik denk dat die rol ongeveer 700 kilo weegt. Oh. Dat kleine rolletje, 100 ja. kilo. Ja. Nee, kijk, even bij het rolletje. Ja. Ja, even bij het rolletje. en nee, ik bij het rolletje. Ja, even op de foto met het rolletje. Ja, chillen. Ja, maar dan moet ik een paar hele sterke schouders ja. hebben. En ja. daar komen... Wacht even, je moet wel even ja. naar de ja, lens we kijken. Kom op, kijk eens. Ah. Ja, we zijn een beetje eidel, maar dat mag vandaag. Ja. Ja. Raar eigenlijk, hè Frits, dat het allemaal gewoon ook weer weggegooid wordt. Uiteindelijk wordt het allemaal nog weggegooid, ook nooit aan ja, vreselijk. Maar gelukkig dat de verzamelaars zijn die dan een kleinheid bewaren. Hoeveel kilo ja. heeft u al gered? Bij elkaar al mijn mappen. Nou, laten we het houden op 5 kilo. 5 kilo, in één zo'n rol was al 700. Precies, dus dat is. Uh, ik kan nog wel wat bijsparen. Nou, Gaan hier. Ja, We gaan nu echt beginnen met, uh, met ruilen. Nou, alle rollen papier liggen nu op een grote tafel en op een trapje hier. En iedereen die zit bij uh, u te graaien en te zoeken. En met scharen knipst allemaal uit en allemaal netjes een A4. En dan stopt ze allemaal in de mapjes. Ik mis wel tapernoten en muziek. Nou nee, die tijd is voorbij. Dat hoort er dan maar niet bij? Dat hoort er niet bij. Nee, nee. Weet u nou uit uw hoofd wat u allemaal heeft? Ja, dat weet Nog moet je. Het steeds bij postzegels verzamelen. Hé, Marian, dat weet je, wat je wel en niet hebt. Uit je hoofd? Meestal wel, ja. Kijk, alle stereotype elementen van Sinterklaas is dus... Sinterklaas zijn meid, zijn paard, Piet, zijn staf. En dat vind je steeds weer terug. Maar, vijftige jaren was er bijvoorbeeld... Um, dat als verkeersbord de 50-kilometer-grens werd ingevoerd. Prompt verschijnt er in dus 55-56 zo'n papier waar dat bord op staat. Um, je hebt de Sputnik, 58-59. Twee jaar later komt er al een papiertje uit... waar Sinterklaas in een raket zit. Kan niet missen. Maar als je het vooral na 2000 ziet... dan wordt Sinterklaas een karikatuur... Uh, bijvoorbeeld, er is een papier waar hij op een soort motorfiets komt binnengieren. met een zwarte Piet achterop die hard lachen zit. Dat gaat nog wel. En nog gekker, dan heb je ook zelfs een papier waar Sinterklaas het paard draagt. Ik heet Madeleine Duivenstein. Ik verzamel vanaf de 70e jaren Sinterklaaspapier. Ja, ik heb en... gehoord dat u een erfenis heeft gekregen met allemaal papier. Ja, ik heb een erfenis gekregen van de collectie van Jaap Stout. Een van de eerste mensen die in Nederland dat spaarde. En uh, op een later moment heb ik dia's gekregen. Iets van 450 Sinterklaaspapier dia's. En toen dacht ik, dit moet ik niet voor mezelf houden. Ik moet die cultuur uitdragen. Dus toen ben ik een verzameling begonnen. Ik heb nou, over de, nou bijna tegen de vijf duizend verschillende soorten papier, dus in het najaar geef ik lezingen daarover. Ik wil mijn steentje bijdragen tot behoud van de Sinterklaascultuur. Ik ben René Klaassen. Nee, ik ben, ben zelf 25 jaar uh, hulpzint. Mijn levensverhaal zit daar een beetje achter. Ik ben op mijn 15e uh, in glas gevallen op Sinterklaasavond een kapot bierflesje in eigen huis, gewoon van de, strap, van de trap gestuiterd. Slagadelijke bloeding en dan ga je het ziekenhuis in. En eh, toen ik het ziekenhuis inging, werd alles zwart om mij heen. Toen dacht ik van nou, het zit erop, klaar. En toch ben ik vier dagen later wakker geworden. En eh, ik was er nog, ik heb het gehaald. Ze hebben me er doorheen gesleept. En dat, dat heeft me eigenlijk in de richting van Sinterklaas gezet. Vanaf dat moment ben ik Zwarte Piet gaan spelen en later Sinterklaas. En ik denk zo'n beetje rond 2003... Uh, ben ik echt actief gaan verzamelen... en heb ik alles bewaard wat op mijn pad kwam. Luister, ik heb ook wat bij me. Daar kwam ja. een moeder gisteren mee. Komt echt uit de jaren zestig. Kijk. Maar, ja, je mag even kijken. Komt uit de jaren zestig? Ja. O, dat is mooi. Je begint al te glimmen. Mijn jeugd. Ah. <laughs> oh. Moet je kijken wat mooi... Het is dus alleen geen Sinterklaaspapier, nee, nee, dat... maar kerstpapier. Zo ontstond volgens mij een uh, nieuwe verzameling. Had ik uh, gezegd dat onze trouwe luisteraar Alwin uit uh, Thailand... zo aardig was om een gedicht op te sturen. Een beetje mafgedicht met allemaal plaatsnamen, maar het was toch wel heel aardig. En we hebben dominee Klaas Vos gevraagd om het uh, voor te dragen. De nul... Eén, tweede tol, drie. Voor een hoge loon leven, lijden. Een eind door een Nederland, Amerika, Engeland, Turkije. Heel even gauw eten. Hongerige wolf, grauwe kat, doodstil. Kabou, darp, nooit gedacht, muggenbeet. val om. Waar de grote gast, heer Olbaar Ginderdoor, binnenwijzend... ...zeggen hem Ingen, Kanes en Sneck... ...hé, hey. hallo, oh hé, hey. eenrum. Huppel, zomeren, eind, Vlierend, fluitenberg. Zuna, weurt, Zuuk witte wieren. Ambi, barlak, jisping, boermussel. Ja, die buizenpost is gewoon nu alweer stuk. Ik zie daar allemaal van die capsules hangen. Hoe kan dat? Dat is net, net geïnstalleerd. De receptie is nog niet afgelopen. En dat ding is alweer... Nou, der... nee, ja. Als u iets te meeleeft, kan het hoor. Instituut apenstaartje En we zijn uh, nu wel een beetje aan het einde gekomen. Nu die uh, buizenpost alweer kapot is. Wat een bende. Hé, hey, verdorie! Wat is dit nou weer? Is er geen technicus? Boekje, boekje, er zat toch een boekje bij. Met gebruik Ah, hier heb ik het. Ja, verdorie! Nee, dat is allemaal in pols. Waar zijn al die bouwvakkers? Is, is Gabriella er niet? Ja, wat moeten we nou? Dat die kapot, die kapot zijn. Het heeft een kapitaal gekost.